1 uur. Het NOS Journaal door Alt -Megens. Goedemiddag. Opnieuw een forse boete voor Microsoft van de Europese Commissie. Het sociaal akkoord met de vakbonden is volgens de JOVD de democratie onwaardig. En oud-henner Joost Postuma spreekt zich uit over de dopingbekentenis van Michael Bogart. Wolkenvelden en af en toe zon en het blijft zo goed als droog. Dat geldt voor vandaag. 13 tot 16 graden wordt het op de wadden 10 graden. Morgen, dan zijn er veel wolken, trekt vanuit het zuidoosten een klein regengebied het land in. En dan wordt het nog maar 10 graden in het hele land. In de nacht naar vrijdag, vrijdag overdag en zaterdag volgt meer regen. Microsoft moet een boete van ruim een half miljard betalen. De softwarefabrikant krijgt die boete opgelegd door de Europese Commissie in Brussel. Chris Ostendorf, correspondent in Brussel. Chris, waarom deze boete? Omdat Microsoft niet, uh, zich niet aan de afspraken houdt. Afspraken die zijn gemaakt met de Europese Commissie. En die afspraken die komen uit 2009. Toen is afgesproken door Microsoft met Europa dat uh, Microsoft de consument de keuze zou geven. Dat uh, als je een internetbrowser uh, nodig hebt, dat je dan kunt kiezen tussen de browser van Microsoft of een andere. Ja. Die plechtige belofte heeft Microsoft gedaan, maar daar hebben ze zich niet aan gehouden. Het was zo destijds dat je alleen maar Internet Explorer uh, op je computer kreeg bij een Microsoft machine. Er moest meer keus zijn. En uh, nou ja, daar zijn afspraken over gemaakt die, uh, die niet zijn aangekomen, zeg jij. Ja, dat was een enorme monop monopoliepositie van Microsoft inderdaad. Iedereen die een computer had, moest met Internet Explorer het internet ja. op. Vervolgens moest dat keuzescherm komen. Uh, dat heeft Microsoft toen beloofd om ook te doen. Maar wat nu gebleken is, is dat Microsoft zich 14 maanden lang niet aan de afspraken heeft gehouden. Niet het keuzescherm heeft geboden om ook een andere Internet Explorer uh, aan te bieden. Ja. Uh, daar is de Europese Commissie achtergekomen. Ze hebben dat nu bestraft met een boete van inderdaad 561 miljoen euro. Een half miljard... Uh, en is dat definitief of kunnen ze er nog iets aan doen? Kunnen ze nog in beroep of zo? Nee, er waren eerder mogelijkheden geweest om te overleggen met de commissie. Microsoft heeft wel meegewerkt. Heeft ook toegegeven dat ze zich niet aan de afspraken hebben gehouden. Omdat Microsoft zich inmiddels weer wel aan de afspraken houdt. En ook toegeeft dat ze gewoon de wet met voeten hebben getreden. Hebben ze een korting gekregen op de boete. Maar deze boete van 600. Nee, 561 miljoen euro moet gewoon betaald worden aan Europa. En gaat uiteindelijk ook terug naar de lidstaten, dus ook naar de Nederlandse belastingbetaler. Chris, er is ook een ander onderwerp. Nieuws uit Brussel over een onderzoek naar voetbalsteun. Ja, de Europese Commissie doet onderzoek naar allerlei vormen van steun over het breken van regels. De Europese Commissie heeft vandaag bekendgemaakt dat er ook grote twijfels zijn. Of zelfs aanwijzingen zijn dat er staatssteun op illegale wijze is verleend aan een vijftal voetbalclubs in Nederland. Daarvoor gaat de Europese Commissie een intensief onderzoek starten. En mocht het zo zijn dat inderdaad blijkt dat een aantal Nederlandse gemeenten stem onrechten. ...geld hebben gegeven, staatsteun hebben gegeven aan voetbalclubs in de problemen in Nederland... ...dan zullen daar ook sancties op volgen, maar zover is het nog niet. Nee, ze geven er nog geen namen en rugnummers bij, nog, uh, nog geen plaatsnamen. Ja, jawel, daar worden wel clubs bij genoemd. Het gaat om uh, NEC, MVV, Willem II, PSV en uh, FC ten Bosch.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 wel. VVD en D66 willen af van de lijstverbindingen. Via dat systeem kunnen partijen hun kansen op een restzetel vergroten. De laatste verkiezingen waren de verbindingen tussen PvdA, SP en GroenLinks en tussen ChristenUnie en SGP. Volgens de VVD kunnen partijen door lijstverbindingen op slinkse wijze stemmen verzamelen en samen met D66 wil het VVD-kamerlid Taverne de mogelijkheid nu uit de wet schrappen. En simpel gezegd heeft nog steeds het lijstverbindingssysteem, zeker voor de Tweede Kamerverkiezingen, uh, uh, het gevolg dat je op een partij kunt stemmen. En uh, als je een beetje pech hebt, dan komt je stem bij een andere partij uit. En dat is gek. Minister Plasterk ziet niets in het afschaffen van die lijstverbindingen. Volgens hem zijn ze juist een goede manier voor partijen om zetels te verwerven. En hij benadrukt dat de verbindingen van tevoren bekend zijn bij de kiezers. Plasterk wil wel de Raad van State vragen wat die ervan vindt. Dan de JOVD, de jongerenorganisatie van de VVD, heeft scherpe kritiek op het plan van het kabinet om een sociaal akkoord te sluiten met de vakbonden. Volgens de JOVD is het overleg met de bonden de democratie onwaardig. Voorzitter Jariko Vos van de JOVD, uh, goedemiddag. Goedemiddag. Uh, ja, uh, de, de democratie onwaardig, zegt de JOVD, maar het is juist uh, prettig als het kabinet draagvlak zoekt in de polder. Nou, er zit op dat moment wel een probleem aan. Kijk, nog geen jaar terug, maar maar een half jaar terug, is heel Nederland naar de stembus geweest. En hebben ze een heel duidelijk mandaat gegeven aan, in dit geval VVD en PVDA, om er met elkaar uit te komen en met elkaar een uh, plan te bedenken hoe we Nederland het beste uit de crisis kunnen halen. Mm -hmm. Nu is het natuurlijk altijd goed dat je met allerlei verschillende organisaties in de samenleving in overleg treedt en praat, goh, wat vinden jullie ervan, hoe zouden jullie dit doen? Maar wat je op dit moment ziet, is dat het beleid van het kabinet gedicteerd wordt door Ton Heerts... als de voorzitter en de fnv vormel ja. um, Die zegt eigenlijk precies... wij willen dit niet, we willen dat niet, we willen zus niet, we willen zo niet. Ze willen niet aan de WW zitten, ze willen niet aan het ontslagrecht zitten. En ja, noem maar op. Kijk, als dan een fnv vormel de deur dicht slaat... maar het kabinet zegt wel, we willen er met u uitkomen... ja, dan heb je een soort dictatuur van de FNV... en heb je een dictatuur van Ton Heerts. En wij zeggen, dat kan niet, dat is de democratie onwaardig... De kiezer heeft gesproken. Nu is het kabinet aan zet en moet het kabinet goede plannen bedenken om Nederland uit de crisis en vooruit te helpen. Ja, dan gaat het om die zaken die u net noemt, waar de bond nogal op zit. Dat klinkt meer als een soort botsing van generaties. Nou, het is niet alleen een botsing van generaties. Het is natuurlijk wel zo dat in het bijzonder onder de, dat de vakbonden weinig aanhang hebben onder jongeren. Of in ieder geval, ze hebben weinig jongeren als lid van de vakbond. Ja. Um, maar op zich vind ik dit geen conflict tussen generaties. Maar het is meer een totaal. Maar de maatregelen die de bond voorstelt, uh, ontslagbescherming en de, de, de WW, dat soort zaken. Nou ja, daarvan zeggen jullie van dat, dat heeft meer betrekking op de laten we zeggen de 40, 45-plussers. De oudere generatie. Ik, nee, ik denk uiteindelijk dat zowel jong als oud er goed van afkomt en er ook beter van afkomt, als de arbeidsmarkt op een flexibele manier hervormen. dat er weer wat leven in de arbeidsmarkt komt en dat er gewoon een gezonde doorstroom en verloop op de arbeidsmarkt Dus Dat hoeft niet alleen per definitie slecht te zijn voor ouderen... en niet alleen per definitie goed voor jongeren. Ik denk dat we af moeten van het generatieconflict... en ook af van het generatiedenken. Waar het mij hier nu vooral om gaat... is dat de FNV, die met name nog geen 10% van alle Nederlanders als lid heeft... dat is ongeveer hetzelfde inwonersaantal als de provincie Utrecht dat team nu voor heel Nederland gaat bepalen wat er moet gebeuren. Ja, maar er zijn kiezt... heel veel welwillende Nederlanders die afgelopen verkiezingen op partijen hebben gestemd... en die hebben gezegd, wij willen dat er dit en dat gebeurt. En de wens van die mensen wordt nu allemaal in één veeg aan de kant geschoven... Ja. door de FNV in de persoon van Van die zegt, ik wil niet verder met ze onderhandelen. dat kan niet. Ja, u kiest daarbij wel nog wat pittige bewoordingen. U zegt, uh, de, de, het kabinet lijkt een kalender te hebben die 100 jaar mist. De vakbonden zijn een fossiel. Waarom zo hard erin gegaan? Maar nou, waarom zo hard erin gaan? Omdat de FNV er zelf ook hard in gaat. Kijk, zij slaan de deur keihard dicht. Zij ze zeggen we willen onderhandelen. Maar als je onderhandelt, dan betekent dat dat een kwestie van geven en nemen is. En dat je met elkaar kijkt hoe je er met elkaar het beste uit kunt komen. Als de manier van onderhandelen van de FNV is een wensenlijstje inleveren en daarmee dicteren wat er moet gebeuren. Is er geen sprake van onderhandelingen? Is er ook geen sprake van een democratie in Nederland? Maar van een dictatuur van de FNV? En ik denk dat je daar in de meest scherpe bewoordingen afstand van moet nemen. Want het is een onbestaanbare situatie. En dat vind ik een democratie onwaardig. Glashelder, voorzitter Jariko Vos van de JOVD. Dank u wel. Graag gedaan. Dit is het NOS Journaal. Het Alt meegens. De bemanning van een vissersboot uit Stellendam... heeft de afgelopen nacht een dode man in de netten gevonden. Het lichaam heeft vermoedelijk al langere tijd in het water gelegen. Volgens RTV Rijnmond vonden de vissers het lijk... ruim 20 kilometer uit de kust van Goeré-Overflaké... in de buurt van de plaats waarin december het vrachtschip Baltic Ace verging. Mogelijk is de dode een van de zes bemanningsleden die nog steeds worden vermist. Het lijkt erop dat de Britse prins William en zijn vrouw Kate een dochter krijgen. Ze krijgen in elk geval een baby. Tijdens een bezoek aan Grimsby liet Kate zich ontvallen dat ze in verwachting is van een meisje. Dat leek het tenminste op. Ze kreeg van iemand een teddybeer. en toen zei ze: Thank you, I will take that to my. D d d puntje, puntje, puntje. Volgens een getuige stopte ze eraan met praten, corrigeerde ze zichzelf en maakte ze er for my baby van. En Kate zou eigenlijk dus. Daughter hebben willen zeggen, mijn dochter. In de Britse media wordt al weken gespeculeerd over wat het zal worden, een jongen of een meisje. Ook bij het bezoek aan Grimsby werd vooral gekeken naar de buik van Kate. Sport. De bekentenis van wielrenner Michael Bogert dat hij jarenlang doping heeft gebruikt... is niet bij iedereen in uh, goed, het goede keelgat geschoten aan de telefoon-outrenner Joost Postuma. Meneer Postuma, wat vindt u van de verklaring uh, van Bogert? Goedemiddag. Um, nou ja, ik bedoel, als je de laatste weken het nieuws een beetje daar gevolgd hebt, is het natuurlijk een, een, een logische uitkomst van alle beschuldigingen eigenlijk. Hè? Het, het was eigenlijk een beetje wachten op het moment dan wanneer. En, ja. en dat, dat is blijkbaar uh, daar vandaag geweest. Of eigenlijk, ja, gisteren volgens mij. Hè? Voor niemand uh, verrassend dat hij da daarmee kwam. Nee. En wat vindt u ervan? wat vind ik ervan? dit ja. is, het is, het is uh, ja ik vind het, ja het is heel erg jammer broer. ik denk wel dat je in ieder geval de periode waarvan hij dan bekend is wel in twee periodes moet gaan opsplitsen. Uh, de meeste bekendheden is naar toch over de jaren 90, waar je, waar, waarvan je zoveel renners ook hoort van uh, waar hadden helemaal geen ja. keuze. we kwamen, we kwamen niet erg mee. Uh, ik denk wel uh, na invoering van het bloedpaspoort, uh, menigweg ik 2005 en zo. Uh, dat de controles nog veel strenger zijn geworden. En zo vind ik toch heel erg kwalijk dat, dat dit soort renners ook nooit iets betrapt zijn geweest. Dat vind ik, ik heel erg kwalijk. Ja. En vervolgens heel lang ontkend heeft dat hij, uh, dat hij gebruikt zou hebben. Hè? Ja, ja, ja, ja. Dat, dat, dat spreekt natuurlijk wel in zijn nadeel. Natuurlijk, hè. Door alle bekentenissen van de laatste tijd. Uh, ik denk toch wel een beetje dat, dat hij toch met een rug tegen een muur aan stond. En uh, ja, er was geen andere uitleg meer dan alleen maar te gaan bekennen natuurlijk. Maar. Hmm. De bewijzen die stabelen zich alleen maar op natuurlijk. Ik bedoel, ja. als jij uh, een rekening hebt van 17.000 euro... en je zegt dat het slank aan het product zijn van je vrouw... ja, dat is haast een belediging dat, dat voor je eigen vrouw natuurlijk. Hè. Ja. In 2005 en 2006, uh, met, uh, met boger gereden... Uh, heb je toen iets gemerkt van, van het dopinggebruik? Of, of, of binnen nee. de ploeg? Nee, nee eigenlijk niet. Helemaal niet. Dus Heel toen, ik ben er eigenlijk ook niet mee eens, dus dat ze uh, ja, uh, uh, ja, zeggen structureel doorgebruikt bij de Raalbank natuurlijk. Het, het is, uh, dit soort dingen gebeuren toch vaak in, uh, in de schaduwkanten van de sport denk ik. En, en uh, ja, vermoedens kun je wel hebben van bepaalde renners. Uh, maar je bent pas schuldig als ik er zelf aan me bij geweest was. En dat je het echt gewoon zeker weet. En zeker weet, dat wist ik niet. Dat is het een moment dat je het ook gewoon zegt natuurlijk. Maar de renners, die, die gebruiken, die doen het allemaal op persoonlijke titel. Dat, uh, dat gebeurt niet in groepsverband. Dat, nee, nee, nee, nee, nee, nee zeker, niet, zeker niet. In ieder geval bij de Raalbank niet, broer. daar kan ik alleen over praten natuurlijk. Ja. Eh, een paar jaar geleden, in 2009, werd je eh, samen met Bogert genoemd als bezoeker van eh, Steven uh, Matschiner, die, die Oostenrijkse dopingleverancier. Betekent ja. dat dat er van jou ook nog een verklaring gaat komen? Nou ja, broer, eh, als je de media een beetje daar gevolgd hebt natuurlijk, en ook de verklaringen van Matsinger, die heeft expliciet daar gewoon gezegd dat hij Pieter Wenning en mij eh, nog nooit niet ontmoet had. Dus, dus, dus, dus wat dat betreft zegt dat het natuurlijk wel genoeg. Hm. Ja. Maar u bent boos op, uh, op Bogert? Nou, boos niet. Boos, ja, ja, boos is een groot woord natuurlijk. Net, ja, ik, der, ja, iedereen moet van zichzelf afwegingen maken. En, en, en, maar ik vind het wel heel erg kwalijk voor de sport. Bedoel, dat Parijs niet is aan de gang. Tereno die begint vandaag. Uh, de Nederlandse jongeren rijden hartstikke goed. En de aandacht gaat alleen maar naar dit soort gevallen heen. Ja. En, en ik denk op een gegeven moment moeten we ook weer uh, een blik ja, gewoon vooruit kijken. Wat zou er met Bogert moeten en, gebeuren? Wat met Bogen zou moeten gebeuren, hij heeft het nu bekend. En, en, en uh, dat praat niet expliciet over Michael Bogen. Maar ik denk wel dat het een goede zaak zou zijn. Uh, in ieder geval uh, dat er ook een bepaalde boete op komt te staan natuurlijk. Bedoel, prijzen, bedoel, geld uh, teruggeven of zoiets? Prijzen loon of wat dan ook. Het is natuurlijk maar gewoon een proefballonnetje en zo. Maar het is nou gewoon, je gaat even met de billen bloot. En, da en daar is het mee af. bedoel Je bent gewoon binnen voor de rest ja, van je leven. Uh, het is even zuur. Maar daarna gaat je leven ook gewoon weer door natuurlijk. Hè. En, en, en uh, ik denk wel dat er zoiets in de markt dat moet gaan komen. Joh. Joost Possima. Oudrenner, ik eh, dank je wel voor de eerste reactie. Oké, okay. dag. Bondscoach Louis van Gaal heeft de Feyenoorders Boetius en Viena... opgenomen in de voorlopige selectie van 26 van het Nederlands Elftal... voor de WK kwalificatiewedstrijden tegen Estland en Roemenië. Ook Mike van der Hoorn van FC Utrecht en Siem de Jong van Ajax maken deel uit van de voorlopige selectie. Snijder van der Vaart en doelman Stekelenburg zijn terug. Een verhaal heeft PSVR Jermaine Lens niet geselecteerd. Die zit voorlopig nog een schorsing uit. Verkeersinformatie nu, Wijnandswaan bij de ANWB. Problemen op de A27, Breda richting Utrecht, door een gekantelde vrachtwagen. Er staat file tussen Breda-Noord en Oosterhout, 8 kilometer. De weg was een tijd lang helemaal dicht, is nu niet meer het geval. Alleen de rechterrijstrook nog. Omrijden is nog wel beter. Dat kan vanaf knoopend sint Bos via de westkant van Breda. Over de A58, A16 en de A59. Nog een keer de hoofdpunten. Opnieuw een forse boete voor Microsoft van de Europese Commissie sociaal akkoord met de vakbonden is volgens de jongere organisatie van de VVD, de JOVD, de democratie onwaardig. Een oudrenner Joost Postuma betreurde dat Michael Bogert zo lang heeft gewacht met zijn verklaring over het dopinggebruik. Bijna kwart overeen. Dit was het zometeen de NCV weer en het vervolg van lunch.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 Vanavond in debat op 2. Wielerheld Michael Bogert bekent ook dopinggebruik. Is een schone wielersport nog denkbaar? Staan sporters onder te grote druk om te presteren? En blijft Michael Bogert toch een sportheld? Vanavond in debat op 2. Kwart over 9 live bij de KRO en NCRV op Nederland 2.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 Goedemiddag allemaal, een werklunch waarbij geregeld het woord poep zal vallen. Ik praat met Tom Naber, maagdarm-leverarts in het Tegooi ziekenhuis hier in Hilversum. Voor in de praktijk duiken we deze week in de wereld van de AEX-index. Al een paar jaar zijn de schreeuwende beurshandelaren verdwenen uit Amsterdam. Maar het is niet helemaal stil op beursplein 5. Wat werd. Ja, wat werd op de man gezegd? De... er? werd wat een rukdag werd er genoemd. Oh, nou, dat is helder. Dat hoorde. ik. Nou, door een box werd dat geroepen dus. Nee, er was een klant van hem, die riep dat. Zo wordt ook gedeeld. Zeg maar hoe men over de beurs ligt. En om half twee is het standpunt.nl. En dan gaat het ook over Michael Bogert. Michael Bogert is slachtoffer van het wielensysteem. Dat is de stelling. Eens of Oneens, u mag het zeggen. SMS dat naar 7070. Kost 50 cent. U mag gratis bellen. 0800 1101. U kunt ook stemmen op onze website. www.standpunt.nl. En als u twittert Eens of Oneens, doe het dan met Standpunt. Dit is Radio 1. En dit is Radio 1 en we doen de werklunch. En even een waarschuwing vooraf. Er kunnen in dit gesprek schokkende passages voorkomen. Zeker voor mensen die net zitten te lunchen. Uh, 900 mensen houden op aanraden van een farmaceutisch bedrijf... de komende twee weken een poepdagboek bij. Er is een poepchecker op internet... En een I Love Poep campagne allemaal van de Maag-Lever-Darm-stichting. Mensen worden steeds meer aangespoord om geregeld even achterom te kijken op het toilet. Uh, dat is geen overbodige luxe, want dikke darmkanker is de meest voorkomende vorm van kanker. Per jaar overlijden 5.000 mensen aan die ziekte. Ik praat erover met Tom Naber, die is maag-darm-leverarts... verbonden aan het Ter ziekenhuis in Hilversum, ik zei het al. Hartelijk welkom, meneer Naber. Um, ja, u, u bent maag-darm-leverarts, een vak waarbij u veel te maken krijgt met ontlasting... Zeker. Je vraagt je af waarom kiest iemand daarvoor? <laughs> uh, omdat het een heel boeiend uh, beroep is. Uh, veel mensen uh, uh, hebben, uh, hebben problemen met hun maagdarmstelsel uh, en uh, ja. We kunnen veel bieden aan mensen die problemen met hun maagdarmstelsel hebben. Ja. En het is dus een heel leuk beroep. En een ander aspect van dit beroep is dat je zowel laten we zeggen, veel gesprekken voert met patiënten, maar dat je ook heel praktisch bezig bent. Je werkt heel veel met scopen. Uh, met scopen kan je diagnoses stellen, kan je zien wat er aan de hand is in het maagdarmstelsel. Maar je kan zelfs ook kleine operaties uitvoeren. Dus het is een heel boeiend beroep. Mm. Het zit een beetje tussen. Diverse disciplines in, diverse ja. specialismen. Nou, nou, in die campagne, en daar gaan we straks nog wel uitgebreid over hebben ook... Uh, daar wordt eigenlijk geadviseerd om toch geregeld eens even te kijken... wat je zo achterlaat in zo'n wc-pot. Waarom is dat zo belangrijk om daar naar te kijken? dat is belangrijk omdat uh, veranderingen van het ontlastingspatroon uh, erop uh, kan wijzen dat, uh, dat er een uh, ziekte uh, is. Uh, en dat betreft dan met name uh, of je bloed bij de ontlasting hebt. Dat zie je doordat er bijvoorbeeld rood bloed zit om de ontlasting of de ontlasting zelf is rood. Maar ook zwarte ontlasting kan wijzen op uh, een bloeding boven in, in het bovenste deel van het maandarmstelsel. Een ander, een tweede aspect is uh, de verandering van het ontlastingspatroon. Als dus je ziet dat het ontlastingspatroon structureel verandert. Vaak houden we daar dan een periode van twee weken voor aan. Eh, dan kan dat er ook wijzen dat er iets aan de hand is. Dus stel andere... je gaat normaal gesproken elke dag wel, uh, nou ja, misschien wel op een vast tijdstip. Dat heb je, die mensen heb, die heb je. Ja. En ineens ga je twee weken niet dan, dan moet je toch echt even uh, nadenken wat er niet wat is. Is dat een reden om uh, je dat af te vragen en uh, bijvoorbeeld de huisarts te gaan bezoeken? Ja. ja. Dus zijn daar eigenlijk een soort bandbreedtes voor van, van wat is normaal? Ja, zelfs in de literatuur is daar niet een eenduidigheid uh, over. Ik hou zelf meestal aan uh, dat je toch uh, twee keer per week minimaal ontlasting zou moeten hebben. En als het meer dan uh, drie keer per dag is, uh, gemiddeld zo... dan is dat toch ook uh, buiten de normale brandbreedte uh, van uh, de Nederlander. Ja. Het hangt ook sterk af uh, in welk gebied je woont. Want daar wordt uh, de ontlasting ook door beïnvloed. In Afrika is het weer anders dan in Europa. Ik, ik heb wel eens gelezen dat Indianen geloof ik na elke maaltijd al gelijk aandrang hebben. Ja, als je meer vezels gebruikt... hè? Uh, dus uh, meer natuurproducten gebruikt, dan uh, stimuleert dat uh, de ontlasting. En over het algemeen is dus de frequentie hoger. Ja. En de ontlasting is dunner. U, u bent begonnen te zeggen waarom u uh, ooit dit vak hebt gekozen. Want uh, aan die ontlasting is dus ook, ook gewoon veel te zien. Aan de ontlasting is veel te zien. Je kan het, uh, het aspect van de ontlasting dun en dik. Hè? Uh, de frequentie van de ontlasting is van belang. Uh, de uh, kleur van de ontlasting kan van belang zijn. Uh, als er een ontkleuring is van de ontlasting... kan het wijzen op problemen met uh, de lever of met, uh, het, uh, met het, uh, de gal. Uh, dus, en uh, het bloed waar we het al over hebben gehad. Ja, maar dus... wat, wat zijn eigenlijk de meest uh, voorkomende aandoeningen? Dat hangt van de leeftijd af. Uh, hebben we het over een jongere leeftijd, dan zul je daar niet vaak uh, een maligniteit, een kwaadaardigheid bij tegenkomen. Uh, maar hebben we het vaak over uh, chronische darmontstekingen, kroon, politieus, rosa. Gaan we naar een leeftijd boven de 55, 60 jaar, dan uh, komt steeds vaker uh, een kwaadaardigheid of een voorstadium daarvan uh, voor, namelijk uh, polypen. En daarnaast heb je nog een hele spectrum aan andere ziektebeelden. Maar dit zijn wel ja. belangrijke ziektebeelden in frequentie. Nou, reden te meer om dus inderdaad af en toe eens achterom te kijken. Veronique de Bos, goedemiddag. Goedemiddag. U bent van de Maag, Lever en Darm Stichting. Uh, ja, jullie vinden het ook belangrijk hè, dat de ontlasting uit het taboes weer komt. Uh, er is een, een nieuwe campagne, het Kleinste Kamertje. Uh, die is net ja. begonnen. Wat houdt dat in? Nou, het is eh, maart is Internationale Darmkankermaand, dus vragen wij jaarlijks aandacht voor darmkanker. En het kleinste kamertje is eigenlijk een oude poepdoos die is omgetoverd naar een klein theatertje en daar speelt zich een film af over het onderwerp darmkanker. En dat is vooral op een luchtige en vrolijke manier. Dus we willen mensen niet een hele zware kost meegeven, maar meer inderdaad oproepen om af en toe achterom te kijken en te letten op die alarmsignalen. Uh... Nou ja, ja. Die, uh, die kunnen wijzen op, uh, nou ja, op darmkanker. En waar willen jullie die mensen dan toe aanzetten? Nou, dat ze dus met name achterom kijken en praten over darmklachten. Dat, ze daar ook, uh, dat, er, dat het meer uit het taboe weer komt. Uh, nou, en inderdaad, mochten ze dus uh, symptomen herkennen, dat ze daarmee naar de huisarts gaan. Ja. De vorige campagne heette, geloof ik, I Love Poep. Klopt. Is het altijd een beetje met een kleine knipoog? Om de mensen toch ook weer. Dat is natuurlijk niet een onderwerp waar je heel makkelijk op praat op verjaardagsfeestjes. Nee, klopt. En dat hebben wij ook gemerkt en dat blijkt ook uit onderzoeken. En daarom kiezen wij heel erg voor het vieren van juist de goede stoelgang. Uh, wees blij als het allemaal goed gaat. En I Love Poop is, is daar eigenlijk inderdaad een knipoog naar van zorg nou dat, uh, uh, dat het goed gaat. En als het niet goed gaat, uh, nou ja, hou dat in ieder geval in de gaten. En dat is eigenlijk een beetje de weer de luchtige manier waarop we dit onderwerp bespreekbaar willen maken. Wat leveren dit soort campagnes eigenlijk op? Zijn daar ook cijfers van bekend? Ja, wij, wij evalueren inderdaad elke campagne en we zien toch wel dat mensen wat meer kennis krijgen, ook over de, de symptomen van, uh, van darmkanker bijvoorbeeld. Ja, en we hopen, dat kost gewoon tijd, maar we hopen dat we toch dat taboe eruit kunnen krijgen. Dat mensen wat makkelijker praten over darmklachten en daarmee ook eerder naar de huisarts gaan. Ja, um, want uh, ja, je moet natuurlijk ook uitkijken dat niet, niet gelijk iedereen elke dag met uh, een, uh, een potje bij de huisarts op de stoep staat, terwijl er eigenlijk niks aan de hand is. Dus laten we mensen zeg maar bang maken. Nee, klopt. Nee, daar zijn we ook ons ook bewust van. En we geven ook altijd in alle boodschappen mee. Uh, van, mocht, het twee we mocht het twee weken of langer aanhouden, dus inderdaad een verandering in je ontlastingspatroon, uh, kijk dan naar de huisarts. We willen niet iedereen oproepen om direct naar de huisarts te gaan. Uh, je moet gewoon rustig naar kijken. En nou ja, blijft het, blijven die klachten inderdaad uh, anders dan, uh, dan, je, dan je had dan uh, roepen wij mensen op om naar de huisarts te gaan. Ja, Ferenice de Bos, dank van de Maaglever Darmstichting. Terug naar dokter Naber, hier van het Tegooi Ziekenhuis in Hilversum. Uh, ja, dat laatste waar ik het net met haar ook even over had... dat is natuurlijk wel, want u zei ook bijvoorbeeld een verkleuring. Nou ja, het is wel eens, ik, noem wat je, ik drink als een potje, dan zie je dat het iets donkerder is of zo. Dan moet je niet gelijk schrikken, natuurlijk. Nee, nee. ik noem het wat als je biet eet, bieten eet... <laughs> dan wordt de ontlasting ook uh, rood. En als je drop eet, dan kan je ontlasting ook zwart worden. Dus, uh, en, maar dat is maar... Eén keer of een dag. Uh, het gaat om meer structurele veranderingen. Ja. Ja. En u zei het al, de leeftijdsgroep uh, die, uh, laten we zeggen, waar dar dikke darmkanker het meest voorkomt... dan zit je echt boven de 50. Je zit boven de 50, eigenlijk nog iets ouder. Uh, boven de 55 jaar. En dat is ook de reden waarom er in het najaar... een screening op uh, darmkanker gaat, uh, van start gaat. Dat wordt georganiseerd door de overheid. En uh, de Nederlander, dus de Nederlander zonder klachten... die wordt dan uitgenodigd om uh, ontlasting in te leveren. Het gaat naar een laboratorium. En dat wordt dan on, uh, onderzocht op uh, onzichtbaar verlies van bloed. Dus in, hun, in de ontlasting kan ook bloed zitten zonder dat je het ziet. Maar het is een beetje vergelijkbaar met het borstkankeronderzoek? Het is vergelijkbaar met het borstkankeronderzoek en het cervixonderzoek. Uh, dus screening. En we willen eigenlijk bij die personen die nog geen klachten hebben... kijken of daar toch al sprake is van kanker. Maar het grote verschil met bijvoorbeeld borstkankeronderzoek... borstkankeronderzoek is dat uh, in dit geval wij met name ook de voorstadia al kunnen ontdekken. Dus er is nog geen sprake van kanker... maar uh, het is sprake van een poliep. En die poliepen kunnen later tot kanker. En als je die poliep dus op tijd verwijdert... en dat kunnen we dan doen met zo'n endoscopie waar ik het net over heb gehad... kunnen we voorkomen dat mensen kanker krijgen. Ja. Maar wat moeten mensen daarvoor doen? Die, moet, die hoeven alleen maar een potje in te leveren? Die hoeven alleen maar ontlasting in te leveren. Dat gaat naar het centraal laboratorium. Dat wordt vervolgens uh, onderzocht op aan, of afwezigheid mm -hmm. van uh, bloed. Vervolgens, uh, als daar dan aanwijzingen zijn voor bloedverlies... wordt er door de overheid, door zo'n dus screeningcentrum... een afspraak gemaakt bij het dichtstbijzijnde... Mm -hmm. uh, uh, ziekenhuis of uh, endoscopiecentrum. En iedereen kan zijn oproep uh, tegemoet zien? Vanaf 55 jaar kan iedereen oh, okay. die uh, oproep tegemoet zien. We kunnen het in Nederland alleen niet acuut allemaal doen. Dus er is een uh, gefaseerde invoering van deze screening... in de loop van een aantal jaren. Ja. Um, ja dit, dit onderdeel heet de werklunch. Hè, dus we praten ook hmm. met mensen eigenlijk over hun werk. Nou, we, we zijn al begonnen met de vraag waarom kies je voor dit vak. Uh, hoe ziet een gemiddelde dag van u eruit eigenlijk als u... Nou, het grootste deel van de dag ben ik bezig of met een polykliniek te doen, dus ik, patiënten bezoeken mij, we bespreken de problemen met de, van een patiënt, we onderzoeken de patiënt, uh, en de rest, dus de andere deel van die dag, besteed ik met name aan scopieën, en dat zijn dan scopieën van de dikke darm, het laatste deel van het maandarm zelfs, maar ook van de slokdarm en de maag, uh, eventueel ook van uh, de galwegen of uh, van de alvleesklieren, Daar hebben we allemaal trucjes voor, allemaal scopen voor, en dan kunnen we kijken of er iets aan de hand is, en voor we de we het ook behandelen. Nou. Bijvoorbeeld galstenen kan je uh, in een aantal gevallen kunnen wij endoscopisch uh, behandelen en verwijderen. Ja. Ja. Hebt u wel iets heel merkwaardigs meegemaakt dit slak? Ja, we komen regelmatig wel wat uh, uh, vreemde dingetjes tegen. Uh, allerlei beestjes die in de darm zitten, wormen, et cetera, zien we nog wel eens. Maar soms uh, zie je ook... Uh, ja. Dus als we het over de wat onsmakelijker zaken hebben... dan, dan zo'n twee, drie keer per jaar hebben wij... dat zo'n darm helemaal vastloopt door een kronkel in de darm. En dan kan het soms zijn dat er een paar liter ontlasting in zo'n ja, darm ja. zit. En Dat moeten we dan eventjes bevrijden, zullen we maar zeggen. Dan, maar dan zijn die mensen wel heel blij, denk ik. Die mensen zijn ontzettend letterlijk <laughs> ja. opgelucht. Ja. Ja. Uh, nou, ja. Ik heb de mensen gewaarschuwd als u net uw broodjes zat te eten. Uh, misschien niet altijd even smakelijk, maar wel een heel belangrijk onderwerp. Dat hebben we in ieder geval van geleerd. Hartelijk dank, Tom Naber, MDL-arts in uh, het Tegooi-ziekenhuis in Hilversum. In de praktijk. De lunchverslaggever op werkbezoek. Dat is deze week Anne van der Veen. En ze loopt mee in de wereld van de flitsende beursjongens. Toch is die wereld veel minder snel dan vroeger. De schreeuwende beurshandelaren hebben plaatsgemaakt voor computers. En op beursplein 5 is het dan ook een stuk rustiger. Maar de avs uh, nee, de AFS-groep moet ik zeggen. Een grote zakelijke bemiddelaar in financiële producten. Die zit nog op die oude beursvloer. Directeur Hein Seimerink die legt uit hoe het er daar nu uitziet. Op dit moment is de beursvloer een kantorentuin geworden. Uh, nog wel met allemaal financiële partijen bij elkaar. Uh, waardoor uh, er wel een bepaalde chemie heerst. Maar het heeft niet meer de functie zoals die vroeger had. De beurs. U had overal kunnen zitten? Ja, correct. De beurshandel speelt zich dus af via computers. Ik kan dus ook overal checken hoe het met mijn aandelen staat. Goedemiddag Hans Houthoorn, Alex van Oostbank. Ja, hoi Hans, je spreekt met Anne van der Veen. Ik heb het redelijk goed gedaan. Alleen Heineken staat in de min en dat zijn toevallig hele dure aandelen. Overal staan we dus toch op een kleine min van uh, net iets meer dan 50 euro. Wij hebben natuurlijk bewust voor die AEX gekozen. Maar de Dow Jones die is nog nooit zo hoog geweest, hoorde ik gisteren. Nou, je hoeft niet te banen als je naar het nieuws kijkt, want die koersstijging in Amerika is al geweest. Jij bent gisteren begonnen en die lange stijging van Amerika was toen al achter de rug. Dus je moet kijken vanaf het moment ook dat je zelf begonnen bent en ja, dan kun je misschien nog wel een beetje profiteren ook van de stijging van de Amerikaanse markt. Maar goed. Uh, je hebt de AIX en de aandelen die erin zitten op Heinekena ook gewoon zien stijgen. Dus uh, je hebt het in principe ook uh, meegepakt als belegger. Ik ben van Zel. Ik ben uh, portefeuillebeheerder. Ofwel belegger bij het SNS Nederland Aandelenfonds. Ik leg alleen beleggen in Nederlandse aandelen. Dus uh, alle bedrijven die in de Ajax zitten. En de portefeuille die ik beheer is ongeveer een miljard groot. Een miljard euro's. En, miljard en dat zeggen euro's. we gewoon even... Ja, het is maar een cijfer natuurlijk. Hè. Het, het, het, ik zeg altijd maar, het is net zo spannend als zou het 100 miljoen zijn of 10 miljard. Dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Je hebt maar alleen maar een grote rekenmachine voor nodig. Corné van Stel heeft door zijn grote portefeuille natuurlijk veel meer invloed dan ik. Hij kijkt dan ook anders naar het nieuws. Denk ik bij ontslagen wat zielig? Hij denkt... Als je mensen kan ontslaan, dan hebben die mensen blijkbaar niet al te veel toegevoegde waarde. Dus zijn die mensen eh, overbodig. Hard moet ik dus nog even leren. Maar eens kijken hoe ze bij de AFS-groep op de beurs bezig zijn. En dan horen we iemand roepen door nou, een microfoon. Ja, ongetwijfeld. Een bepaalde prijs. Of een akkoord. Of een... Ik weet niet wat er allemaal geroepen wordt. We zouden naartoe kunnen lopen, dan kunt u het beter horen. Ja? Het is eigenlijk één programma met vier schermen. Er staan allemaal koersen staan erop. Uh, daar rechtsonder komt het nieuws binnen. En linksonder wordt gechat. Is het nieuws de belangrijkste graadmeter? Of moeten we ook op andere dingen letten? Bijvoorbeeld het weer... In Zo, New York? Of... Ik je. dat bijgelovig uh, Nee, het nieuws is het ja. Nou, ja, kijk. En als het natuurlijk extreme weersomstandigheden gaat... die van invloed zijn op de economie, dan is het weer wel belangrijk. Maar dat valt natuurlijk weer onder nieuws. Ik hoorde weer wat. Ja, Kon u het verstaan? Nee, ja, ik ben er ook niet op gefocust. Maar uh, ongetwijfeld de klant. Maar we kunt het even aan deze manier vragen. Wat er gezegd werd. Ja, wat werd er gezegd? Met... Wat een rukdag werd er genoemd. Oh, nou, dat is helder. Dat hoorde ik. Nah, door een box werd dat geroepen dus. Door wie, wie was dat? Ah, dat was uh, een vriend van uh, die meneer die daar zit. Uh, nee, dat was een klant van hem, die riep dat. Dus dat wordt ook gedeeld uh, hoe men over beurs de beurs denkt. Die had niet veel te doen waarschijnlijk vandaag dus. Het is dus even saai bij de AEX-index... Maar Corné van Zel legt uit waarom we toch wat te vieren hebben. Nou, ik, denk, ik vind de Ajax gewoon een mooie index. Zo'n nerd ben ik dan wel dat ik het een mooie index vind. Want dat geeft toch wel enigszins ge een gevoel weer. Maar hiep, hiep, uh, nee. Ik ben blij dat het er is. En ik vind het een mooie Nederlandse index. Dus, en het is ook heel herkenbaar. Hè. Vraag iemand op de straat van uh, de Ajax, weet je wat dat is? En ik denk dat 90% ja zal zeggen. En dat vind ik een goed teken. Dat betekent dat Euronext zijn best heeft gedaan om die index te promoten. En daar hebben ze heel goed werk van gedaan. Ordee van Zeil is dus nog positief over de jarige AIX-index. Morgen meer van Anne van der Veen. Um, zometeen is er standpunt.nl. De stelling dan, Michael Bogert is slachtoffer van het wielersysteem. Bent u het eens of oneens met die stelling, laat het vooral weten via de bekende kanalen. We gaan er zometeen uitgebreid over doorpraten. Eerst het laatste nieuws, hier is Mark Visser. Radio 1, het NOS-journaal. Microsoft krijgt een boete van ruim een half miljard. De Europese Commissie legt de boete op omdat het bedrijf te weinig ruimte zou bieden aan gebruikers om een eigen internetbrowser te kiezen. Het Amerikaanse bedrijf had met de Europese Commissie afgesproken dat gebruikers van Windows 7 een keuzescherm zouden krijgen met ook andere browsers als Chrome en Firefox. VVD en D66 willen af van de lijstverbindingen. Via dit systeem kunnen partijen hun kansen op een restzetel vergroten. Volgens de VVD kunnen partijen door lijstverbindingen op slinkse wijze stemmen verzamelen. En samen met D66 wil de partij de mogelijkheid uit de wet schrappen. De man die is opgepakt voor de dood van een ouder echtpaar uit Aduwart is een bekende van de politie. De man van 40 werd vanochtend op straat aangehouden in Groningen. En hij heeft geen vaste woon- of verblijfplaats. En de bemanning van een vissersboot uit Stellendam... heeft afgelopen nacht een dode man in zijn netten gevonden. Het lichaam heeft vermoedelijk al langere tijd in het water gelegen. Volgens RTV Rijnmond vonden de vissers het lijk in de buurt van de plaats... waar in december het vrachtschip Baltic Ace verging. Mogelijk is het een van de zes bemanningsleden die nog steeds worden vermist. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. ANUB-verkeersinformatie. Op de A27 Breda richting Utrecht staat file tussen Breda-Noord en Oosterhout 7 kilometer. Er was daar een vrachtwagen gekanteld, maar inmiddels is de weg weer vrij. Dit is Radio 1. NCRV. Stand.nl. Jurgen van den Berg. Ja, je kan zeggen, iedereen wist het eigenlijk altijd al wel. Maar vandaag gaf Michael Bogert er dan ook echt toe. De oud-wielrenner heeft tien jaar lang doping gebruikt. Bogert uh, deed zijn bekentenis in de Telegraaf, bij de NOS en ook bij NRC Next. En volgens de renner was het de cultuur in het peloton die hem dwong om doping te gebruiken. Ik heb spijt dat ik in een, een, een cultuur-wielrenner ben geweest. En ik heb spijt dat ik uh, die cultuur in stand heb gehouden. Daar heb ik spijt van. Ik heb spijt dat ik nooit uh, mijn vinger heb opgestoken... En, uh, ik heb gezegd, uh, aan het publiek, jongens, dit kan zo niet langer. Dit gaat niet goed. En ik heb spijt dat ik niet in een andere periode en ben geweest. Ik had het liever in een andere periode geweest. Heeft Boog het jarenlang Willens en Wetens het publiek en mederenners bedrogen? Of kon hij als ambitieuze profrenner niet anders dan zijn toevlucht nemen tot deze verboden middelen? Omdat iedereen het deed. Ik praat erover met wielersjournalist van de Telegraaf Rimmel uh, Kerkhofs. Raimond zeggen jullie hè, in uh, Limburg. Nee, in Limburg zeggen we maar Raymond. Ja, toch wel Raymond? Oké. Okay. Nou ja, dan zeg ik ook Raymond natuurlijk. Uh, een van de journalisten dus aan wie Bogert zijn bekentenis uh, deed. Hartelijk welkom. We beginnen altijd met drie uh, keuzes. Daar mag je alleen maar ja of nee op zeggen. En dan zometeen uitgebreid doorspreken over die uh, stelling. Uh, de keuzes zijn als volgt. De leugens van Bogert zijn erger dan het dopinggebruik. Ja. Bogert moet nu ook zijn ploeggenoten erbij lappen. Nee. Bogert kan prima aanblijven als columnist van de Telegraaf. Uh, ja. Oké. Okay. Nou, we gaan er zo meteen uitgebreid over doorspreken. Zeker na, uh, aan de hand van de stelling. Michael Bogert is slachtoffer van het wielensysteem. En ik vraag onze luisteraars ook om uh, te reageren. Eens of oneens, sms dat naar 7070. Dat kost 50 cent. U mag gratis bellen. Het nummer is 0800 1101. U kunt stemmen op onze website www.stand.nl. En als u twittert eens of oneens, doe het met hekje-standpunt. Uh, Raymond, Michael Bogert is slachtoffer van het wielensysteem. Eens of oneens. Ja, ik denk dat je daar toch wel mee moet antwoorden het eens. Uh, Bogert zichzelf eigenlijk van niet. Hij wil uh, niet naar andere wijzen. Hij wil, uh, wil zijn fouten niet in de schoenen van anderen schuiven. Uh, maar anderzijds, als je gaat kijken uh, waarom ging hij naar de EPO... omdat hij niet meekomde met het peloton. Hij was een goede amateur, reed goede wedstrijden... Met, uh, Berg op altijd bij de beste. Merkte toen op de WK dat hij in één keer zoek werd gereden door met name de Italianen. Maar hij zei tegen mij: de eerste, de beste wedstrijd bij de profs... de ronde van de Middellandse Zee. Toen ging over een berg 70 man. Iedereen zat fluitend met de handjes op het stuur. Zegt hij: en ik zat achterin te harken. En dan zegt hij: en Zo ging het het hele jaar verder. En dan weet je dat er een wondermiddel in het peloton is. Ja, en dan ga je wel denken: van het helpt niet. Ja. Hij zei toen, vervolgens heb ik drie jaar eigenlijk keihard getraind... er nog meer voor geleefd, uh, alles serieuzer aangepakt. Maar zegt hij dat maakte allemaal het, het, het verschil niet. Het hielp niet uit. Je, hielp kon, niet. je kon leven als een monnik, maar dat was niet uh, de sleutel naar succes. Ja. Ik, want we, we lieten net die quote nog even horen hè, van het systeem. Uh, maar hij zegt toch van, dat hij het puur op, op persoonlijke titel allemaal heeft gedaan... niet in, in, in een structurele setting, bijvoorbeeld bij Rabo. Uh, hoe geloofwaardig is dat? Uh, nou, hij heeft me bij mij daar absoluut niet over gesproken. Hij wilde geen enkele namen noemen. Hij wilde ook niet uh, noemen hoe hij aan het product kwam. Uh, wat ik wel een beetje uit hem begreep is... Uh, de eerste keer is dat hij uh, vrij eenvoudig eraan kon komen. Uh, dat geeft dus aan dat hij toch zelf op zoek is geweest. Maar tot er in bepaalde uh, jaren gewoon uh, hulp is... dat mensen een product hebben afgeraden... Ja, dan ga je toch vanuit dat uh, mensen in zijn directe omgeving hem uh, hebben geadviseerd... Ja, en hij heeft toegegeven dat hij in het Oostenrijkse Human Plasma-zaak betrokken was. Dat mm -hmm. hij daar bloedtransfusies heeft gedaan. Ja, daar heeft ook iemand hem naartoe gebracht en dan was hij ook met anderen. Ja. Dus tot er iets gestructureel gebeurd zal zijn, dat is logisch. Ja. Maar dat vind ik ook verbazingwekkend. Uh, dat bleek ook al bij die eerdere bekentenis van Steven de Jong. Uh, die ook zei van ja, ik heb het helemaal alleen gedaan. Ik ben op een gegeven moment naar Duitsland gereden, ik heb dat spul gehaald. Maar dan denk ik van ja, je moet dat toch nog innemen. Dan moet je toch ook begeleiding bij hebben. Of, of waren die jongens zo... Ja, gedreven door wat ze wat ze wilden bereiken, dat ze alles maar in dat lichaam uh, gooiden. Nou, ik denk dat je het, uh, die, zeker in die jaren toen Epo niet op spoorbaar was en de enige controles later de hematocrit-controles werden, tot je niet hoger dan 50 uh, mocht gaan, uh, toen was Epo zelf heel makkelijk toe te, toe te dienen. Uh, je, we kennen de verhalen van iedereen had het in de koelkast eigenlijk liggen. Hmm. En als je naar de laatste jaren kijkt, zo'n Ricardo Rico die had zodanig het bloed zelfs in zijn uh, koelkast, tot het bedorven raakte en in een levensgevaar kwam. Dan zie je dus toch dat wielrenners zelf heel ver gaan met experimenteren ja. en heel ver daarin gaan. En uh, ja, het bekende verhaal is Mark Lotz, die door uh, een controleur werd uh, bezocht. Ja, en die vond ook in één keer de EPO in de koelkas. Ja, dat geeft aan dat ze er zelf mee bezig zijn. Ja. Dus dat kan het makkelijk hebben gedaan. Ja. En nog een keer, hij noemt zichzelf geen slachtoffer van het systeem... maar uh, hij weigert dus wel om, om andere namen te noemen. Uh, ja, eigenlijk houdt hij daarmee toch het systeem in stand, zou je kunnen zeggen. Ja, hij zegt tegen, tegen mij van, ik ben absoluut geen verrader. Uh, ik vind het ergste wat er gebeurt, is mensen die anoniem naar anderen gaan wijzen... waarin je in één keer halve waarheden hoort... Uh, mensen uh, nog persoonlijke afrekeningen gaan doen. Uh, als je het dan doet, uh, dan moet je ook uh, daar staan... en dan moet je zeggen van, ik noem de naam en ik wijs naar iemand. Dan zegt hij, ik ben opgevoed om nooit mensen te verraden. Uh, dat zijn principes. En uh, ja, ik vond het wel een mooie quote wat hij ook gebruikte van... Uh, als ik dat wel zou doen, dan zou ik bij mijn vader nooit meer over de vloer komen... en dan. Uh, zal mijn opa zich omdraaien in zijn graf. Ja. Dus dat geeft aan van, ja, dit, dat is gewoon dit, dit, zo staat hij erin. Ja. Maar wat heeft hij daar bijvoorbeeld aan jou over verteld? Want dat weten we, zijn ouders die, die hebben hem tot dik en dun gesteund. Altijd zijn broer ook, uh, hij was de grote held. Ja. ja, die heeft hij dat op een gegeven moment ook moeten vertellen. Of, of wist hij dat vanaf het begin af aan al? Wat ik van hem begrijp was, zijn familie op de hoogte. Altijd al? Ja, ik heb gevraagd uh, aan hem, hij heeft er niet direct op geantwoord... maar ik heb gevraagd hoe moeilijk was dit om aan je familie te vertellen... Hmm. En toen zegt hij, ja, dat was niet nodig. Dus dan ja. weet je eigenlijk wel die, genoeg. Die wisten ervan gewoon. Uh, hoe ging dat eigenlijk, Remon? dat hij bij jou kwam... Uh, en, en zeggen van, nou, ik, ik ben zover dat ik het nu eindelijk ga vertellen? Nou, ik ben uh, wieljournalist bij de Telegraaf al vanaf 1996. Dus ik heb eigenlijk zijn hele carrière meegemaakt. Uh, ik ken hem vrij goed. En ik heb ook de laatste maanden regelmatig contact met hem gehad. Uh, uh, daarin merkte ik wel dat hij naar mij toe kwam... Uh, uh, als hij echt onder druk kwam, dan, dan voelde ik aan van hij gaat met mij zeker praten. En uiteindelijk heeft hij mij maandagochtend uh, gebeld... naar aanleiding van een column dat ik had geschreven... Uh, over een mogelijke deal die uh, tussen Michael Rasmussen en uh, Matschinger... Want eh, donderdag is de rechtszaak eh, ja. van Rasmussen. er is die arts in Oostenrijk inderdaad. Ja, die dopingleverancier mm -hmm. waar Bogert dus bij betrokken was. Ja, je voelde dat beide de druk aan het opvoeren waren... om aan te tonen dat er structureel dopinggebruik voor de Tour van 2007 is. Waarmee Rasmussen kan aantonen dat er meer geheimen zijn. En hij dus een kans maakt om die 5,6 miljoen die hij indient in die zaak... Eh, tegen Rabobank te winnen. Ja. Ja. En ik denk ook dat dat misschien wel de druppel voor uh, Michael is geweest... om uh, maandag mij te bellen en te zeggen van... Uh, kom vanavond, maar ik wil een verhaal ja. doen. Ja, dat was nog het verhaal van het uh, jongetje dat zijn zoontje had aangesproken, geloof ik? Ja, dat, dat vond hij zelf uh, behoorlijk pijnlijk. Hij is uh, In Capelle is die uh, voetbaltrainer van het elftal van zijn achtjarig zoontje. Hij stond daar zaterdag op het veld. en uh, Hij stond daar met zijn zoontje en een andere jongen kwam erbij en die zei... hé hey Michael, uh, ik zag je gisteren op het journaal. Je hebt doping gebruikt, hè? En op dat moment keek Michael zijn zoontje in zijn ogen. En uh, ja, toen brak er iets in hem. En hij ja. zei: ja, het was net alsof er iets van me stierf. Dus dat was het laatste stukje eigenlijk. Um, hoe, hoe is dat, uh, want je hebt hem uh, lang gesproken dus. Hè? Uh, nou, dat, daar hebben we het eerste verhaal vanochtend van in de krant gezien. Er komt trouwens nog meer, ja. hè, geloof ik. Ja, morgen komt een tweede deel. Eigenlijk van, uh, ja, er gebeuren natuurlijk toch veel zaken. In 1998 hebben we de dopingtour gehad... waar Festina waar renners werden opgepakt. Hoe heeft hij dat beleefd? In 1999 toen mocht Bank ineens alleen maar met een aspirine de tour ingaan. Toen werden ze finaal zoek gereden. Ja, ja. Dat, daar kreeg hij weer een klap van. Ja, zo, zo loop ik eigenlijk zijn carrière door en wat, wat het allemaal met hem heeft gedaan. Ja, de belangrijkste staak, zaken staan vandaag in de krant. Kon je dat gesprek gewoon, uh, nou ja, uh, gewoon met hem voeren? Of, uh, want bedoel, bij Armstrong weten we dat daar in een kamertje ernaast... zaten allemaal advocaten en zo. Was dat bij hem ook zo? Uh, zijn die zat erbij. Uh, die heeft nooit ingegrepen. Uh, het enige wat werd gezegd, uh, Michael praat niet over uh, andere mensen. En hij gaat niet in op details richting uh, wedstrijden wat hij precies heeft gedaan. Uh, hij, hij beantwoordde een paar vragen niet... Hij moest wel heel vaak zoeken naar woorden. Wat apart was, want uh, we kennen hem als de Haagse Spraakwaterval. Ja. Die altijd de mooiste commentaren voor bij de finish had. Ja. Maar ik, ik moet ook zeggen, het was voor mij ook best wel vreemd... dat je in één keer de vraag waar je jaren tegenaan zit... van je stelde ze wel, maar je, ze werden ontweken... of je kreeg er geen eerlijk antwoord op. Ja, daar begon hij nu ineens uitgebreid op in te gaan. Dus je kreeg ook een hele onwerkelijke situatie. Maar... Uh, ja, het was duidelijk dat het heel pijnlijk was voor hem... om dat verhaal te vertellen tegen de journalist. Ja. Um, goed, dat, dat heeft hij gedaan. Uh, heeft hij ook nog gezegd van... Nou, ik wil het verhaal eerst lezen voordat het dan in de krant komt? Of zo? Zijn, er, zijn er andere voorwaarden nog gesteld? Of? Ja, ze zijn nagelezen en er is één verandering ingekomen... Uh, die wat eigenlijk uh, juridisch alleen... Ja. tot de uh, eigenlijk nauwelijks impact heeft. Uh, wat, want heel lang is zijn naam natuurlijk genoemd. En hij heeft het altijd ontkend uh, op allerlei manieren. Uh, waarom is hij zo belangrijk in, in dit hele uh, bekenningsverhaal? Nou, het belangrijkste is, hij is tien jaar lang het boegbeeld van het Nederlands wielrenner geweest. Uh, hij heeft uh, Rabobank in de wielersport ook gehouden in die jaren met zijn prestaties. Uh, we kwamen vanuit 1994, 1995 eigenlijk al vanuit een diepte. Tot het Nederlands wielrennen heel slecht was. Dat kunnen we dus nu terugplaatsen. Ja, de Italianen durfden toen veel meer risico's te nemen... met uh, dopinggebruik dan de Nederlanders. Ja, en zijn uh, overwinning in de Tour van 1996... maar later zijn vijfde plek in 1998... zijn overwinning op La Plagne... Uh, zijn frisse gezicht, uh, zijn tandarts... Uh, of uh, zijn tandenpasta... Die een tanden, smile, ja. Yeah. Uh, die zorgde er wel voor dat, dat hij veroverde Nederland ermee. En hij is ook zeker door Rabobank naar voren geschoven... als een boegbeeld... Ja. Dus uh, ja, het was vrijwel logisch dat iedereen naar hem keek. Het is natuurlijk opvallend dat hij na zijn actieve wielencarrière... bij de Rabo's nooit meer wat heeft gedaan. Heeft dat hier dan ook mee te maken? Dat ze toch wisten dat het allemaal niet goed zat daar? Nou, hij begon eigenlijk als een soort PR-man. Maar uh, ik geloof dat hij na drie of vier maanden toen uh, aan de kant is gezet. Ja, waarschijnlijk zijn ze toen binnen de nieuwe organisatie van Rabobank... toch al de zaak op het spoor gekomen. En tot ze hebben gedacht van, uh, dit hmm. wordt de link. Maar dat geeft dus aan dat Rabo ook wel degelijk van, van alles wist uh, misschien. Ja, dat is, ik denk dat dat een vraag is waar velen nu op zoek naar zijn. Ja, ja. En als je ook het commentaar van Theo de Rooij uh, leest... De oude teambaas, uh, ja, ja. Die zegt van, wij hebben duizend keer gewaarschuwd naar de raad van bestuur van Rabobank. Het podium in de Tour de France is niet op een gezonde manier, op een normale manier te halen. Ja, dan, dan moet je toch denken dat ze bij Rabobank daar ook hun conclusies uit hadden moeten trekken. Ja. Um, ik had een van die keuzen net van uh, wat is nou erger, zijn dopinggebruik gebruik of, of dat hij zo lang daarover gezwegen heeft. Eigenlijk via dat laatste, dat en ook gelogen heeft, heeft nou ja, tegen jullie voor, voorop natuurlijk, de wielerjournalisten. Um. Ja, het, is, het is eigenlijk een moeilijke keuze, want het is alle twee even erg en het is ook aan elkaar gekoppeld. Mm -hmm. Gewoon heel simpel, er zijn sportregels, dan moet je aan houden. Hij heeft vals gespeeld, dus hij is fout geweest. Alleen, uh, als je gaat kijken hoeveel renners inmiddels positief zijn uh, bevonden... Ik was vandaag nog heel even de, de erelijst van de Amstel Goldrace aan het kijken. Nou, bijna iedereen is uh, daarna positief ja. bevonden in al die jaren. Ja. Als je kijkt hoeveel bekentenissen er nu komen... Ja, dan klopt het geluid van 80 tot 90 procent van de, peloton zat, aan de zat aan de EPO. Dus wat dat betreft is het wel ook enigszins te begrijpen. Ja, want veel mensen vragen zich ook over waarom komt hij er nu mee. Hè? Nou ja, goed, dat heeft dus met die rechtszaak misschien te maken. Maar hij had ook na, na Armstrong zijn bekentenis al kunnen komen natuurlijk. Ja, dat had ik misschien logischer gevonden. En dan was zijn geloofwaardigheid misschien ook uh, meer geweest. Kijk, wat er de afgelopen weken op hem afkwam... dat, uh, dat heeft zijn geloofwaardigheid zeker geen goed gedaan. Maar toch zeg jij van, hij kan gewoon aanblijven als columnist bij jullie krant ook? Nou, ik, ik moet ook zeggen, ik praat nu uit mezelf. Ja, nee, jij uh, vindt uh, dat dat kan? Uh, nou, kijk, ik kreeg vanochtend ook de vraag in een ander programma... van uh, kan ik bij de NOS blijven? En nou, dat vind ik dan dat moet je dan op antwoorden ja. Want ze hebben Martin Ducro ook al uh, 10, 12 jaar als commentator. En die heeft ook op het einde van zijn carrière doping bekend. Dus dan zie ik niet het verschil... waarom Michael Bogert anders zou zijn dan Martin Ducro. Nee. Het, het boegbeeld van het Nederlands wielrennen is hier heel lang geweest, zeg jij ook. Uh, ja, hij valt natuurlijk behoorlijk van zijn, van zijn troon op deze manier. Uh, maakt hij ook nog de weg vrij nu voor anderen die daar uh, dan misschien net onder zaten? Want we hebben nog wel een paar renners op ons lijstje staan, natuurlijk, die we nog niet gehoord hebben. Nou, bekennen doet niet iedereen zo. Uh, dat zijn echt, als je het verleden, de laatste decennia kijkt, niet alleen naar wielrenners, maar naar andere sporters. Wanneer iemand bekend, doping bekent, dan of hij zit hij met zijn rug tegen de muur, hij kan geen kant meer uit. Of er zit een persoonlijk gewin in. Nou, een, een van die twee factoren zal moeten spelen bij uh, de meeste van uh, die renners. Uh, dan zullen ze uit de kast komen. Maar ik, ik zie voorlopig nog niet in wat er gaat gebeuren. Het enige wat, wat, wat wel duidelijk is, uh, bij Team Blanco en ook bij Vakanselij... zijn oud-commando's ingezet. Ja. Die gaan uh, vragen stellen uh, uh, aan het personeel en aan de renners... over het dopingverleden. Ja, dus er komt wel een behoorlijke druk op iedereen te staan. En, en tegen een oud-commando lig je niet zomaar, natuurlijk. Nee, ik zou me toch wel lichtelijk geïntimideerd <laughs> voelen. Pittige vraag tegen hebben die. Uh, Raymond, we gaan luisteren naar onze bellers. Uh, ik kom zo meteen graag bij je terug om de reacties door te nemen. Remon Kerkhoff, wielerjournalist van de Telegraaf. Bogert deed bij hem onder meer de bekentenissen. Uh, eens even kijken wat er op de site gebeurt. Het valt nu allemaal weg. Ruim 1100 mensen intussen gestemd. 37% is het eens met de stelling. 63% oneens. Michael Bogert is slachtoffer van het wielersysteem. Stand.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag met Kees. Ik, ik vind, ben het niet eens met de stelling. Ik vind, uh, mogelijk het geen slachtoffer. Wil je de keuze om wel of niet te gebruiken? Hij heeft die keuze gemaakt om wel te gebruiken wilde wilde vooraan rijden. Dat is geen slachtoffer, dat is gewoon gebruik maken van de mogelijkheden. Je kan je beter afvragen hoe het komt dat hij nooit betrapt is kunnen worden. Hij die dopingtesten, daar klopt geen moer van. En dat Michael dan nu bekend dat hij doping gebruikt heeft, ik bedoel, de top 80 is allemaal uh, heeft gebruikt of is gepakt... Hij was dan uh, op dat moment toen die Laplanje won, gewoon de beste van de gebruikers. Ik snap niet waar we ons gedrukt om maken. Nee. Oké, okay, dankjewel. Stomp.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Nou, ik vind het wel triest voor Bogert. Uh, en, maar ik vind het toch erger voor al die eerlijke jongens die het zonder meer uh, proberen te presteren. Maar ik vind vooral de leiding uh, hier schuld aan, de cultuur. Want inderdaad, om mee te kunnen doen, uh, dachten ze te moeten gebruiken. En uh, je maakt mij niet wijs dat die leiding daar niet van af is. En die be, uh, belachelijke onmenselijke uh, tour hmm. uh, van drie weken lang, 200 tot 220 kilometer plus bergen. Uh, onmenselijk. Ja. En ze ze lieten mensen zichzelf maltreteren. Dank u wel. Stampenel, goedemiddag. Ja, goeiedag, het, uh, Christian. Christiaan. Uh, hij, hij is geen slachtoffer van het systeem. Het systeem is natuurlijk nooit een vrijbrief om foutief te handelen. Een mens blijft altijd verantwoordelijk voor zijn of haar doen of wel nalaten. Punt. Dat is duidelijk. Dank u wel, Stam.nl. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. spreek ik met Hermans. Uh, kunt u me horen? Ja, ik hoor u. Ja, oké, okay, dankjewel. Uh, ik ben, uh, ik stam vanuit de periode van Vrouwse Koppie, Wim van Est enzovoorts. Ik volg het wielrennen en sport in zijn algemeenheid al uh, decennia's. Uh, ik erger me kapot aan het feit dus dat de wielersport zichzelf op een gegeven ogenblik kapot aan het maken is. En ik snap best dat er op een gegeven moment een aantal renners zijn... die misschien clean zijn, maar dat is maar een klein klein deel. Laten we nou eens een keer met z'n allen sportbonden, media, kortom iedereen, maar dan ook iedereen een streep zetten onder dit, deze hele affaire vanaf 1990 tot pakweg 2010 of voor mij per 2011 alle wedstrijdverslagen, uh, alle uitslagen op een gegeven moment een hele dikke streep onderzetten, helemaal opnieuw beginnen en ik ben het met die meneer of met die mevrouw die er net was eens dat de dopingcontrole, maar dan ook geen klap, maar dan ook geen klap uh, voorstel. Dank u wel. Stampert goedemiddag. Goedemiddag, Meneer Dus Toussaint Den Haag. Ik ben voor de stelling, ik heb, uh, in de vijftigste jaren heb ik uh, bij de EHBO geweest, uh, bij amateurwedstrijden. En als dan een jongen tegenkwam met oude verwondingen, dan vroeg ik wel eens: joh, waarom doe je dat? Toen zei hij, ja, het past in onze, niet in onze cultuur... als we om elk schrammetje naar een dokter gaan. Ja. Dus uh, daarmee is verklaard ook dat wielrenners dat altijd op zichzelf doen? Ja, dat vind ik weer te sterk. Maar de vraagstelling is, is hij een slachtoffer van, zijn cultuur, van die uh, Ja, dan, dan zeg ik ja. Ja, duidelijk, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Uh, goedemiddag, Peter de Jong spreek je. Uh, ik denk dat, uh, dat de Makenbouw zeker geen slachtoffer is van het... Uh, van het systeem. Uh, natuurlijk weer een eigen keuze. Ik sluit me ook bij de spreker, uh, Kijk, bij de laatste spreker. Um, natuurlijk is het een eigen keuze van, van deze mensen. Um, en ook een hele hijza van uh, over doping. Iedereen had een heel klein prestatie gebruik Geen doping en de rest gebruikt wel doping. Wil je aan de top van deze, met, ja, met deze sport, met de Tour en, en, en, en de Giro, aan de top presteren, je moet het gebruiken. Zo niet, dan haak je gewoon af. Heel simpel. Of het de Anquetil was, of Gino, of, of Eddy Merckx. Ze hebben allemaal gebruikt. En een klein prestatie niet. En wil je niet, oké okay, prima, nou dan wil je waterdagen of, achter, of net voor de bezermagen. Dan Wil je mee? Je moet gewoon meegaan. Dus hij is zeker geen uh, soort uh, geworden van, uh, van, van die cultuur. Want nou je ja, ja, of, of juist wel, hè? Zoals, zoals jij het nu beschrijft. Als je dus niet meedoet, dan, uh, nou ja, dan, dan haal je dus ook niks. Nee, dan haal je dus niks. Nee, nee nou oké. Okay. Dus dan profileer je ook niet. heb je ook geen kijkers. De Tour de France is één, gewoon, één groot uh, commerciële feest. Het is één, uh, dus je moet protesteren Wij zitten kwijt aan, aan de aan de buis, nou, met, met Hennie Kuiper et cetera, allemaal, ja. allemaal, allemaal gebruikt. De ene ontdekt het wel, bij de een wordt het wel ontdekt en de oh, ander niet. Ja, ja. Maar als zij willen genieten, dan moeten ze gebruiken, anders is het gewoon down the drain. Dankjewel, stamp.nl. Goedemiddag. Goeiedag met Brian. Brian. Uh, hallo, goeiedag. Uh, ik ben totaal oneens met de stelling. Uh, het is zijn eigen keuze, hij heeft de keuze gemaakt uh, om te cheaten, want uh, zo is... Uh, of in ieder geval zo zie ik dat. Ik ben zelf uh, een jonge knul. Ik uh, kom uit een vriendengroep waar iedereen van voetbal houdt. Ik zelf hou ook van wielren. Ik uh, ga er gaaf voor zitten om de laatste 150 kilometer te kijken. En dan heb ik een vraag ook aan uw gast. Want het is duidelijk dat, uh, dat iedereen doping gebruikt. En ja, drie weken lang zoveel kilometers maken. Dat kan een normaal mensenlichaam uh, niet aan. Zeker op het niveau waarop deze heren dat uh, beoefenen is het niet dan om één legitieme doping om, of iets, als ik het zo mag beschrijven. En dat gewoon toestaan zodat iedereen dat kan gebruiken. En op die manier toch te zorgen dat het een eerlijke sport ja. wordt. Dus zij zegt eigenlijk gewoon vrijgeven, dan, dan heb je een gelijke spel eigenlijk... en dan kan iedereen meedoen. Gaan we zo meteen voorleggen aan Raymond. Um, Stam.nl, goeiemiddag. Goedemiddag, met John Spetsveen. Dag John. Hey, goeiemiddag, ik ben ook uh, totaal niet meer mee eens eigenlijk... Ik vind eigenlijk dat degenen die slachtoffers zijn, zijn de jongens die nooit gebruikt hebben. En die gewoon net niet bij de top zijn gekomen. Ik heb zelf in het verleden gefietst en ik kon best een redelijk fietsen, maar ja, ik heb het er niet, niet gered. Gewoon bruine boterham met pindakaart, nee. daar ik het gewoon niet op. Volgens een totaal drukave je wel, maar dan ben je Pieter van de maar ja. ja, ik vind dat, dat dat zijn de slachtoffers. Die jongens die al die jaren gewoon op een eerlijke manier gefietst hebben. Ja, duidelijk. En die... Ja. Dankjewel voor het bellen. Dankjewel. Okay. Uh, we, gaan, uh, we gaan snel terug naar Raymond Kerkhofs. Uh, want uh, ik kijk op de klok en dan zitten we bijna aan het eind van Stand.nl. Uh, wielerjournalist bij de Telegraaf. Een uh, paar dingen, Raymond, die de mensen zeggen. Uh, nou, eerst maar even het laatste. Dat vrijgeven, wat die ene jongen zegt. Dat hoor je natuurlijk veel vaker. Nee, dat kan niet. Je hebt gezien dat ze op een bepaald moment Rollers gingen doen. Omdat ze wisten dat EPO bestond. Maar ze hadden nog geen uh, man manier om het te traceren. Uh, toen zag je tot renners als uh, Bianca Ries naar na 60 gingen. Uh, veel te hoog. Het bloed was zo dik. dat ze s'nachts wakker moesten worden gemaakt. Nou, dat soort toestanden wil je niet naartoe. Dan gaan er echt doden vallen. Ja. Ja. Kijk, anderzijds zit er ook. Het uh, is, is altijd een 50-50 verhaal. Uh, je weet dat gedurende een Tour de France. neemt je hematocriet. je natuurlijke waarde neemt enorm af. waardoor je eigenlijk ongezond bezig bent. Zou je dat naar je natuurlijke niveau uh, brengen. dus dan ben je eigenlijk met een medicijn bezig. Dat zou veel gezonder zijn. Maar ja, het is ook weer een soort talent... dat je uh, degene die uh, waar de himmel krit het minst van afneemt... dat die het best presteert. Dus ja. het is gewoon een heel moeilijk verhaal. Ja. Uh, want dat is natuurlijk ook wat mensen er onmiddellijk aan koppelen. Hè. Uh, uh, het systeem, zegt die mevrouw, ja, dat is één ding. Maar uh, wij vragen ook om bijna onmenselijke prestaties natuurlijk van die jongens. Dus dan is de verleiding om, om mee te gaan is natuurlijk ook groter. Nog één belangrijk ding, en dat zei je net ook even... dat uh, Bogert had, had als voorwaarde gesteld... van ik wil niet uh, namen noemen. Ik ja. wil ook niet precies de systemen vertellen... wanneer ik wat heb gedaan. Doet hij dat wel bij die... Uh, bij een van die twee commissies misschien? Nee, wat ik heb begrepen gaat hij dat bij de dopingautoriteit niet doen. Want die, daar, die zijn daar natuurlijk ontzettend in geïnteresseerd. Hoe dat nou toch allemaal kon. Hoe ze die controle ja. zouden hebben omzeild enzovoort. Nee, wat ik misschien bij de, bij de commissie zorgdrager... waar je anoniem kunt praten, tot hij daar wel iets zegt... en daar, daar zit ook geen strafwaarde van... Maar nou, ik denk dat hij gewoon dat hij een duidelijke keuze heeft gemaakt. Ik ben geen verrader en ik praat niet over nee, anderen. Want dat is toch wat we allemaal eigenlijk wel willen weten. De volgers, de liefhebbers. Van hoe zat dat systeem dan in elkaar? Hoe kan het? een van die luisteraars die, die vraagt dat ook. Hoe kan je toch al die jaren dan nooit bij een controle zijn betrapt? Nee, maar dat is wel de grote vraag uh, die op het ogenblik speelt. Zijn de dopingcontroles, zijn die nog wel van deze tijd? Moeten we daarmee doorgaan? Lens Armstrong meer dan 500 controles gehad. Niks aan de hand. Uh, de, de apotheek van Michael Rasmussen. Nou, ik heb nog nooit een sporter gehoord ja. die zoveel verschillende producten gebruikte. 13 jaar lang, niks aan de hand. Michael Bogen van 1997 tot en met 2007 in periodes, nooit iets aan de hand. Dus we moeten ons gaan afvragen of de manier hoe nu de antidopingagentschappen bezig zijn, of dat wel een goede methode is. Uh, ja, ik denk dat dat iets voor de sportbobels is om zich echt over te gaan buigen. Ja. En laten we hopen dat die jongens die nu bij Blanco rijden en al die andere uh, Nederlandse ploegen, dat die, uh, dat die nu gewoon echt op die bruine boterham doen. Ja, laten we het hopen. Maar ja, je hoort toch nog ook van die Nederlanders... dat ze dingen te zien gebeuren in het peloton die volgens hen niet kloppen. Uh, we hebben twee weken geleden een verhaal gepubliceerd... dat er toch lekken ook zijn in het uh, biologisch paspoort. Ja, de zekerheid hebben we niet. En, nee. en valspelers zijn er overal in de wereld. En die zullen ook in het wielrennen blijven. Morgen meer verhalen van Boogert in jullie krant ook. Ja. Dankjewel dat je hier was, Raymond Kerkhoffs van de Telegraaf. Um, Elsbeth, voor de onderwerpen van ja. Dit is de Dag. Marco Borsato, die is net terug uit Congo. En Giel Belen die is in Kenia geweest. En Marco Borsato voor War en Giel Belen voor de verkiezingen daar en voor een, een radiostation. De vraag is, ja, wat kan je uithalen als BNR in, in zo'n land? Heb je, heeft het zin dat je er naartoe gaat? Dat is eigenlijk dan de vraag. Twee uh, turnsters deden een boekje over open over een trainer, Stasja Keuler en Simone Heitinga. Vreselijke verhalen zijn dat. Hoe ze als kind eigenlijk mishandeld werden. Topsport, hè? Topsport. Ja, ellende. Ik zeg nog even dat het de debat op twee vanavond ook uh, gaat over de bekentenis van Michael Bogert. Prettige dag verder. Als je echt luistert naar elkaar, dan hoor je zoveel meer. NCRV. Internet. Langs. Twitter. Kranten. Radio en televisie.